7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Oud en nieuw kost 21 mensen een oog. Syrië verwerpt voorstel voor machtsoverdracht en topmannen Blackberry-fabrikant stappen op.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 De topmannen en oprichters van Blackberry-fabrikant Research in Motion zijn per direct opgestapt. Jim Balsillie en Mike Lazaridis hebben het bedrijf meer dan twintig jaar geleid. RIM maakt moeilijke tijden door. De Blackberry-telefoons hebben veel terrein verloren aan de iPhone van Apple... en aan concurrenten die draaien op het Android-besturingssysteem van Google. En in oktober konden miljoenen mensen hun Blackberry niet gebruiken door een wereldwijde storing.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 Finland krijgt een pro-Europese president. Na de eerste verkiezingsronde zijn er nog twee kandidaten in de race... die allebei voorstander zijn van de EU. De kandidaat van de anti partij de ware Finnen... kreeg maar 9 van de stemmen. Op 5 februari wordt in de tweede ronde bepaald wie het nieuwe staatshoofd wordt. De twee Rotterdamse wijken die gisteren werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinseland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Het sint franciscus ziekenhuis kon meteen overschakelen op noodstroom. Op sommige plaatsen kwamen mensen vast te zitten in liften. Tijdens de stroomstoring werd extra gesurveilleerd in de twee wijken. Halverwege de avond was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring in Rotterdam door een kortsluiting in het net.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 Er staan twee opvallende files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk, 6 kilometer. Het is de nasleep van een aanrijding, maar de weg is daar weer vrij. En de A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Dildhoven, 8 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Lieverd, opstaan. Oh, uh, doe je me eerst. Hm. Waarom moet ik altijd als eerst? Nou, gewoon omdat ik nog slaap.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven en opeens was daar een andere Job Cohen. De PvdA-fractieleider haalde dit weekend hard uit naar het kabinet. Hij kreeg applaus, maar er werd ondertussen ook opnieuw aan zijn stoelpoten gezaagd. Hoort er zo meer over? We richten eerst onze blik op Syrië. Want de Arabische Liga kwam gisteravond met een plan van aanpak voor de escalerende situatie in dat land. Binnen een aantal maanden zou president Assad zijn taken moeten overdragen aan zijn vicepresident. En die zou dan een regering van nationale eenheid moeten vormen. Gaan we over praten met onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, dat zou dan een soort fluwele afgang van Assad moeten worden? Ja, zo moet je dat wel zien, uh, waarbij de oppositie er ook al snel bij betrokken wordt en er dan door die nieuwe regering van nationale eenheid uh, toegewerkt moet worden naar vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen. En dat alles dus, uh, zodat Assad met niet opgeheven hoofd, maar in elk geval wel zonder kleerscheuren het veld kan ruimen. Hmm. En dat plan uh, is met gejuich ontvangen in Syrië? Uh, wel door de oppositie, niet door uh, de regering. Want via de Syrische staatstelevisie weten we uh, dat zij het plan al meteen naar de prullenbak hebben verwezen. Dus ja, wat dat betreft doet het bijna goed uh, verwachten. Aan de andere kant, de druk op president Assad neemt dus wel steeds verder toe. Is hij daar nog van onder de indruk? Nou, nee, nee, maar ik kan me drie manieren voorstellen waarop het toch effect gaat hebben. Ten eerste, en dat zie je al uh, doordat er wel op uh, straten meteen vreugde te zien was... ...de oppositie in het land die krijgt natuurlijk uh, een steuntje in de rug. De uh, tweede manier waarop het uh, effect kan hebben is een beetje de situatie in, in Jemen. Uh, daar duurde het weliswaar heel erg lang voordat er een vergelijkbaar plan was... ...en ook weer heel erg lang voordat uh, de president daar vertrok. Maar uiteindelijk werd intern de druk heel groot daar op de president om het veld te ruimen en zoiets kan je ook in Syrië zien gebeuren dat uh, de mensen die afhankelijk zijn van Assad, uh, de mensen die de macht nu in handen hebben, dat die op een gegeven moment ook wel gaan voelen voor zo'n fluwelen. Overgang. en dat ze dus druk zullen uitoefenen op de president om dan toch maar op te stappen. En de derde manier waarop het effect zou kunnen hebben is via Rusland. Kijk, de Arabische Liga die heeft gezegd, dit is een soort uiterste poging van ons. We willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dit plan omarmt. En daar zit Rusland in, een land wat tot nu toe echt vierkant achter Syrië is gaan staan. Ja, en zij zullen dus nu ook hun standpunt moeten bepalen. En als Rusland besluit dat dit een goed plan is, ja, dan moet Syrië... Dan moet president Assad wel heel sterk in zijn schoenen staan. om het dan alsnog weer naast zich neer te leggen. En wat, Sander, kan jij zeggen over de kracht. en de eenheid binnen de Arabische Liga? Want die waarnemersmissie gaat weliswaar door. Maar Saoedi-Arabië eh, trekt zijn waarnemers terug. Is er nog sprake van eensgezindheid, of zijn ze tot op het bot verdeeld? Ja, die Arabische liga die blijft toch verrassen. Want gistermiddag was inderdaad het nieuws dat saoedi arabië zei, die waarnemersmissie... die uh, heeft niet kunnen voorkomen dat er in de tussentijd ruim 800 doden zijn gevallen. Dus we trekken ons terug. Um, toen dacht iedereen, ja dat is dan toch inderdaad weer die Arabische liga die niks van elkaar krijgt. En Dit plan is dus wat dat betreft echt heel erg verrassend. Het is toch weer een eenheid van het uh, uh, Arabisch front wat zegt tegen de leiders in Syrië... het is genoeg geweest, het is echt over en uit... Wij vinden dat niet alleen, maar op het moment dat jullie nu niet naar ons luisteren, dan gaan we het via de Verenigde Naties spelen. Geven we het in feite uit handen, ja, dan zijn alle mogelijkheden open. Dus het is, het is echt een soort noodkreet van de Arabische Liga. En die hebben ze toch maar eensgezins geslaagd. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn, dank je. Tien over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een opmerkelijk harde aanval op premier Rutte van Partij van de Arbeidleider Job Cohen... gistermiddag op het congres van zijn partij in Den Bosch. Rutte moet volgens Cohen maar ontslag nemen. Aftreden omdat er dagelijks honderden mensen hun baan kwijtraken. Verslaggever Wilco Boom, jij was gisteren bij dat congres van de Partij van de Arbeid, Wilco. En hoorde je daar een opmerkelijk harde Cohen? Nou, het was een Cohen op een manier zoals we hem niet vaak horen. Er wordt vaak gezegd dat hij onzichtbaar is. Dat zou er ook de oorzaak van zijn dat de PvdA wegzakt in peilingen. Gisteren was de SP van Roemer zelfs voor het eerst de grootste partij van het land. Maar gisteren in Den Bosch op dat partijcongres van de Partij van de Arbeid stond er een gedreven Cohen op het podium... die met een scherp anti-Rutte-verhaal zijn partij weer, weer kleur op de wangen wilde geven.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 dagelijks ruim 200 mensen werkloos worden... dan wordt het tijd dat je zelf ontslag neemt. Nou, kijk eens aan. Applaus dus voor Cohen. als je, als je dat applaus hoort, kunnen we dan stellen... dat de positie van Cohen nu onomstreden is? Nou, dat gaat nou wel weer heel ver. Maar deze boodschap was in elk geval... manna uit de hemel voor de congresbezoekers. Dit was echt wat ze wilden horen... Uh, maar ja, helaas werkte de buitenwereld niet helemaal mee aan een uh, feel-good-programma in Den Bosch. Want de uh, NRC Handelsblad meldde zaterdag dat de uh, jonge Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher dat die de eerste keuze is van het partijkader als het gaat om het volgende lijsttrekkerschap... Hè, wanneer dat dan ook aan de orde is... En Cohen stond in die peiling slechts uh, tweede. Er nou, blijkt maar weinig vertrouwen uit van het partijkader in de eigen partijleider. En, en gisteren kwam dus die peiling van Maurice de Hond. Uh, die meldde dat de SP nu de grootste partij van het uh, land zou worden als er verkiezingen zouden worden gehouden. Ja, en Dus moet Cohen toch nog uit een ander vaatje gaan tappen. Hoe reageert hij daar zelf op? Wat is hij dat van plan? Nou, ik kan me voorstellen dat hij over die, die, die peiling onder dat partijkade... dat hij daar eigenlijk ontzettend kwaad over was. Maar ja, hij, hij reageert toch waarschijnlijk ontspannen. Over Ascher zegt hij van ja, dat is niet aan de orde. En iedereen is natuurlijk vrij om zijn mening te geven. En dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, wat die stemmen betreft... ik heb liever dat ze naar Roemer gaan dan naar, naar Rutte. Ja, en dat de SP het zo goed doet, dat komt volgens Cohen... doordat die partij eigenlijk een, een, een makkelijk verhaal heeft... en eigenlijk een beetje goedkope oppositie voert.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 makkelijke oppositie dus van de SP. Al dus Cohen. en Nog even over zijn rol in de toekomst voor de partij. Want um, Spekman, de nieuwe partijvoorzitter, wil de lijsttrekkersverkiezing anders gaan organiseren. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Ja, dat gaat ook gebeuren. Want uh, het partijcongres heeft daar gisteren met een hele grote meerderheid uh, zijn goedkeuring aangegeven. <coughs> Pardon. En dat is iets heel nieuws in de Nederlandse politiek. Ook niet leden, sympathisanten van de partij, die mogen gaan meestemmen over wie de lijsttrekker moet worden. Die mensen moeten zich wel laten registreren, kleine bijdragen betalen. En dat mag ook niet via internet, omdat ze anders het risico lopen dat, dat tegenstanders die verkiezingen gaan kapen. Maar er kunnen dus veel meer mensen dan alleen leden gaan meestemmen over wie de voorzitter moet worden bij de Partij van de Arbeid.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 100.000 ledenmensen is echt veel beter. Ja, de volgende lijsttrekker van de PvdA kan dus ook door niet-leden worden gekozen... zoals dat bijvoorbeeld ook in Frankrijk al gebruikelijk is. Ja, en de grote vraag is natuurlijk straks wie het wordt. Uh, Job Cohen nog een keer, hij heeft al gezegd dat hij graag wil. Of toch bijvoorbeeld dat Amsterdamse talent Lodewijk Asscher of andere ambitieuze PVDA's zoals een, een Diederik Samson of Martijn van Dam. Nou, dat is allemaal afwachten en we gaan het meemaken. Wilco Boom, dank je wel. Ja, meer mensen bij de partij betrekken. Dat wil de Partij van de Arbeid dus graag. We hoorden net Wilco zeggen, Marco en Visser. De SP lukt dat al, hè? door middel van SP-huizen. Ja, nou, ik ben in ieder geval in zo'n SP-huis. Er zijn er meer uh, in Nederland. Het is hier ondertussen gezellig uh, druk geworden. Riets de Wit, ik heb haar vanochtend al eventjes aangekondigd... is de lokale burgemeester van, van, uh, van Heerlen en Fervent sp lid En uh, Peter van Zutphen, wethouder, is hier ook gewoon bij spreken straks. En ondertussen, ik wil eerst even weten wat er in deze doos zit. Want die staat hier naast de kast met al die rode tomaten. Wat zit hierin? Hier zitten werkhandschoenen in. Ach, werkhandschoenen inderdaad. Waar is dat van? Dit is uh, uh, nog een restant van een grote actie die wij hebben gehad. Een heel aanvankelijk en daarna in heel Nederland. De, dit kabinet breekt de sociale werkvoorziening uh, helemaal af met enorme bezuinigingen. En we hebben samen met mensen in de sociale werkvoorziening hebben wij in onze stad gestaan. En die hebben een boodschap op de handschoenen gezet. En daar hebben we een lint van een kilometer van uh, gemaakt ja. uh, uh, als uh, actie. Actie. Uh, het is maar één handschoen en het is ook nog een rechterhandschoen. Valt me dan op? Ja, maar er zijn ook Had dat linker. geen linker? Hè? Nee, ze zijn ook linker. Zullen we even gaan zitten, mevrouw de wethouder? Gaan we even zaken doen. U bent niet alleen wethouder. U heeft onder andere economie, werk en onderwijs in uw portefeuille... maar ook lokaal burgemeester in, uh, in Heerlen. SP is de grootste partij in deze stad. Hoe merk je dat? Um, ik denk dat uh, je kan zeggen dat sinds wij um, in meer regeren... dat uh, er toch veel uh, veranderd is in de stad. Um, een van de punten waar wij steeds heel erg op letten... dat is dat wij um, politiek bekijken vanuit de positie van de mensen hier. En we hebben in onze stad veel mensen uh, zeg maar met beperkingen. Veel mensen die uh, niet rijk zijn, lage inkomens. Een van de gevolgen van de mijnsluiting nog. De sociale werkvoorziening is hier heel erg groot... Ja, dat klopt. Een van de grootste van het land heeft daar ook mee te maken. En uh, dat betekent gewoon dat bij je beleid, dat je daar rekening mee moet houden. Dat zijn de mensen van onze stad. En hoe doe je dat? Hoe hou je daar rekening mee? Nou, we gaan heel erg voor de vooruitgang uh, in de stad. Hè. Net zo goed, er moet ook gebouwd worden, er moet ontwikkeld worden, er moet gewerkt worden. Maar je moet wel zorgen dat uh, de mensen die dat nodig hebben, dat je die meeneemt uh, in je beleid. Ja. En dat je heel structureel inzet op scholing. Op, uh, we doen heel erg veel rond uh, het weer opleiden van mensen die vroeger geen uh, kans hebben gehad we proberen mensen te ontzien, ook in deze bezuinigingsstorm... als het gaat om ons armoedebeleid, de stad moet goed zijn... de zorg moet goed zijn in de stad. Dat soort zaken proberen we heel erg mee te nemen. Nou, mag de SP in Heerlen de grootste partij zijn... Uh, het komt altijd neer op samenwerking, hè? Ja, nou, dat is misschien ook wel uh, heel erg leuk. Um, wij kunnen heel goed samenwerken als SP'er. Iedereen denkt dat SP'ers lastige mensen zijn, want die zijn actief. Ja, meteen die handschoenen aan en zo. Ja, dat klopt. Dus actie. Actie, actie. Ja, daar doe ik nog steeds heel graag aan mee. Maar um, uh, als je een actie hebt, dan komt het toch op samenwerking aan. Je moet een doel formuleren met mensen in een buurt bijvoorbeeld... en uh, met elkaar samenwerken om dat te bereiken. En daar zijn wij heel erg, uh, heel erg goed in. En dat zie je in de stad terug... Volgens mij moeten wij zomaar eens in de stad gaan kijken. Ja, prima. Heeft u een suggestie? Nou, we zouden hier naar het stationsgebied kunnen uh, gaan kijken. Dat gaat helemaal op uh, de stop. Ja, dat heb ik vanmorgen gemerkt toen ik hier met de auto binnenkwam. hij kon geen kant meer op. Ja, dat is, Allemaal hekken. Hekken. Dat is het lastige als er wat gebeurt. Maar er wordt hier gewerkt. Ja, dat klopt. Het is een van onze grootste probleemgebieden geweest, het stationsgebied. En het gaat binnenkort helemaal uh, op de schop voor het maankwartier. Meneer van Zutphen, gaat u ook mee? Zeker, We ja. Gaan we even een rondje wandelen door uh, Heerlijk. Hartstikke ja, leuk. En, uh, nou, tot straks. Italiaans afval zo dadelijk in een Rotterdamse afval-energiecentrale. Hoort u straks meer over. Eerst maar eens naar verkeersinformatie. Wijnand Zwaan met een flinke file op de A27. Ja, dat is inderdaad de langste van het moment. Maar ook die op de A9 mag er zijn. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Want nou, ook daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor het Velsen, 5 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Maar die A27, ja, die doet het hem inderdaad wel vanuit Almere. Tussen de Brug en Hilversum, 12 kilometer. Na een aanrijding is ook daar de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En weer zijn er vanochtend, en afgelopen nacht, problemen bij uitgeverij Wegener. Daardoor zullen een aantal regionale kranten verschijnen in een noodeditie. Han van den Berg van Wegener, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke kranten gaat het? Uh, het gaat om al onze kranten. Uh, dagblad uh, Twentje Kranten, Bansia, De Stentor, De Gelderlander, Brabant Dagblad, Eindhoven Dagblad, BN De Stem en BZC. Hmm. En wat houdt zo'n noodeditie dan in?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 Ja hoor, daar, zeker. We zijn daar heel hard mee aan het werk en uh, we zijn zeker up-to-date. Um, uh, ja, sommige dingen gebeuren en uh, nu weet we maar al ja, Maar wel dat, vaak dat, bij u? Het is, uh, het is inderdaad uh, uh, waar dat uh, een aantal keren nu achter elkaar dit, uh, dit uh, voorkomt. Uh, steeds overigens een, een ander... Uh, ja, heeft ander, u gezegd. Steeds een ander, ander oorlog, probleem. Ja. En morgen, morgen is het weer goed? Of heeft u ja, nog geen uitzicht ja. op een oplossing?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 Nee, dank u wel. Goedemorgen. Bedankt voor het Goedemorgen. Het is zeven minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Italiaans afval in een Rotterdamse afval-energiecentrale. Ik zei het al eventjes, dit weekend arriveerde een schip van afvalverwerker... van Gansenwinkel uit Napels in Rotterdam. Vandaag wordt het afval gelost en verwerkt. Napels weet al jaren niet waar het naartoe moet met zijn afval. Nou, en in Nederland uh, is ruimte zat in de afvalcentrales. Dat klinkt als een goede oplossing, maar hoogleraar energietechniek Bendix Jans Boersma van de TU Delft zet daar vraagtekens bij. Meneer Boersma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met Italiaans afval? Oh, op zich niks, maar um, ja, de vraag blijft altijd, moet je afval uh, vanuit uh, Verland naar Nederland blijven verslepen om het hier te verbranden? Is het niet beter om het lokaal te gewoon te verwerken? Want wat, wat is er verkeerd aan? Kost dat te veel? Um, of vervuilt dat het milieu te veel? Is, is dat het idee? Ja, ja, het afval is natuurlijk niet schoon. Ik bedoel, als je het verbrandt, er komt geen echt uh, schone lucht uit de pijp. Dus ik vraag me af waarom we dat hier moeten hebben. Omdat het ons misschien uh, energie oplevert? Ja, maar dat kun je ook uit uh, het verbranden van gas halen, wat veel schoner is. We verdienen eraan? Uh, ja, we verdienen eraan natuurlijk is, wil je aan, aan vuile producten afval verdienen, of we willen we daar geld aan verdienen? Heeft u ook bedenkingen bij de kwaliteit van dit afval, wat uit Napels komt? Nou ja, het is, het is vrij onduidelijk wat het precies is. Hè. Ik heb ook begrepen dat er, zeg maar, oud-afval, wat al jarenlang ergens opgeslagen ligt, dat dat ook eh, ja, gebrand wordt hier. Wordt dat niet gecontroleerd dan, wat er in zo'n partij zit? Ja, dat lijkt me lastig. Hè. Het, is een, ja, het is natuurlijk een enorme hoeveelheid en wie controleert dat? Ja, dat is de vraag. Ja, is daar geen instantie voor die dat die dat ja, uh, doorvoelt? Ja, je kunt natuurlijk wel wat samples nemen, maar ik bedoel, je kunt natuurlijk niet al die afval controleren. Ik bedoel, nee. het, is, uh, het gaat met, uh, met, schepen, met schepen vol. Ja, en meneer Boersma, u had het even over dat geld. U zegt, ja, de vraag is of je daar geld mee moet willen verdienen. Uh, wordt afval steeds meer geld? Waard is het interessant om daar, of steeds interessanter om daar um, in te investeren? Ja, nou, afval is natuurlijk op zich uh, voor de bedrijven, die, die afval heeft een negatieve prijs. Dus uh, ja, als je afval uh, je koopt, krijg je het geld mee bij, bij toe. Dus ja, het is de goedkoopste brandstof die je je voor kunt stellen. Mm -hmm. Dus interessant. Ja, dus interessant. Is dat een goede ja, zaak? Nou ja, we moeten natuurlijk zorgen om zo weinig mogelijk afval te genereren. Dus als je zegt afval... Uh, ja, nu is het eigenlijk een soort met wat lucratieve business... terwijl je eigenlijk toch wil proberen om ja, de afvalstromen te verminderen. Ja, precies. Je moet eigenlijk bij consumenten proberen... Uh, dat ze zo, veel, zo weinig mogelijk afval zo weinig mogelijk. produceren. Ja. En op deze manier stimuleer je dat wellicht. Of wordt het nou ja, interessant? Het, het gaat niet de goede kant, uit, lijkt mij. Blijkbaar is er in Nederland dus ruimte om extra afval te verbranden. Hoe zit dat eigenlijk? Want uh, een tijdje geleden waren er toch grote afvalstromen. En ook Nederland exporteerde wel. Gebeurt dat nog steeds? Nou, nee, maar zeg maar, Nederland heeft natuurlijk uh, jaren geleden uh, massaal zijn we afvalovers uh, gaan bouwen. En ja, op, op dit moment hebben we dus overcapaciteit. Ja. En dat is gewoon, in het verleden is daar dus uh, ja, heel veel in geïnvesteerd. En afvalstromen ja, zijn kleiner geworden, mensen zijn gaan scheiden. Uh, wat zorgvuldig met de afval omgegaan. Dus eigenlijk, ja, zouden, zouden we op een gegeven moment denken, moeten besluiten om ja, een paar afvalhovens maar te gaan sluiten. Ja, dit klinkt als een uh, verkeerd ingeschatte strategie, verkeerde planning. Als we eerst zo'n capaciteit opbouwen en dan erachter komen dat het te veel is. Nou ja, ik bedoel, ja, maar dat, dat, dat kan gebeuren, maar dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen van. Uh, dan nou, sluiten. Dan sluiten we gewoon de oudste centrales en uh, die hebben ook een beperkte levensduur, dus die sluiten we dan gewoon. Ja. En dan. Uh, dan lijkt er mij niks aan de hand. Ja, je moet niet het afvalputje, uh, de afvalmarkt van Europa worden. Nou, lijkt me geen handige, handige optie hè? in, in, in ja, een drukbevolk Nederland als Nederland... Uh, zeg maar het afval van Europa te gaan verwerken. Goed. Hoogleraar energietechniek, ben ik Jan Boersma van de TU Delft. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dank. Goedemorgen.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 Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerstweekam.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Minder mensen met oogletsel door vuurwerk. En Arabische Liga wil dat Assad de macht overdraagt. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. 21 mensen zijn tijdens oud- en nieuw aan één oog blind geworden door vuurwerk. Het Nederlands oogheelkundige Gezelschap.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 PvdA, D66 en GroenLinks hebben een wetsvoorstel gemaakt... om de Nederlandse natuur te beschermen. Te presenteren vandaag de initiatiefwet Mooi Nederland. Volgens de drie oppositiepartijen verdient de natuur beter... dan wat staatssecretaris Bleker wil, zet D66-leider Pechtold. We zeggen namelijk, kom alsjeblieft niet aan datgene wat we al hebben. Aan natuur, aan diversiteit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 Diverse regionale kranten van uitgeverij Wegener... verschijnen vandaag in een noodeditie. De uitgever kampt met een storing in het computernetwerk. Verschillende regio-uitgaven verschijnen zelfs helemaal niet. Maar Wegener heeft wel een makertje. Alle abonnees kunnen uh, op de websites van hun uh, geliefde kranten uh, een elektronische versie van de normale krant... zoals ze die zouden hebben gekregen, bekijken. Ja. Normaal gesproken zit daar een slagboompje voor...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 Het was ook een tijdje de omleidingsroute voor problemen op de A27 vanuit Almere. Want ook daar gebeurde een ongeluk. Er staat nu nog een lange file tussen Almere Hout en Hilversum, 14 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij. Verder valt nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. De weg is nu dicht tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. En de A16, Breda richting Rotterdam. Er staat bij de randweg van Dordrecht, 7 kilometer na een ongeluk. De rijstrook is dicht.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 De internationale arbeidsmarktspecialist van Nederland. Nu ook voor renovatie- of onderhoudsschilders. Otto Workforce. Goed voor elkaar.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 De beste renovatie- of onderhoudsschilder? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar ziet en hoort u van alles over de race om het Amerikaans presidentschap. Ja, en daar heeft een ommekeer in plaatsgevonden. Een niet Mitt Romney, maar voormalig voorzitter van het huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Ging afgelopen zaterdag aan de haal met de overwinning in South Carolina. Dus, wie het in november opneemt tegen president Obama, is nog niet beslist. Ik wil eerst zeggen: Tsunami! Dank u aan iedereen in South Carolina die decided besloten om met ons te in veranderen Washington. Hull Gingrich claimt de overwinning. Een overwinning die een etma daarvoor nog onvoorstelbaar was. Bij de vorige voorverkiezingen, ruim een week geleden in New Hampshire, eindigde die nog op een zeer teleurstellende vijfde plaats. South Carolina is de eerste grote staat in de reeks... en neemt historisch bij de Republikeinen een zeer belangrijke plaats in. man hier op het feestje met een glas rode wijn. Hoe groot is de kans? Denkt u dat hij de kandidaat wordt? Ik denk dat het kansen groot zijn. Deze staat heeft een presidentieke kandidaat... sinds de einde van de Vietnameswereer. Dus ik denk dat hij in een good shape om dat te doen. Als je kijkt naar het verleden... deze staat heeft altijd de winnaar van de Republikeinen aangewezen. Dus hij maakt de grote kans. Groep Gingrich-fans... Zo'n grote overwinning. Had u die verwacht? Nee, no, niet no, not at all. I think that was that was a surprise. I thought that he and Romney would be really neck and neck. Ik dacht echt maar dat het een heel klein verschilletje zou worden, maar dat het zo groot zou worden. Nee, dat had ik niet gedacht. Hoe zou u dat verklaren? I think you just have to chalk it up to this state being one of the most conservative states in, in the United States. South Carolina, volgens mij heeft hij zo massaal gewonnen omdat South Carolina een bijzonder conservatieve staat is. En als je dan naar beide kijkt, dan is Gingrich toch de meest betrouwbare conservatief. Somebody that has a record and like Newt has a record going back. I mean, he was Speaker of the House under the Clinton administration and een you know, a member of the House Representatives going back many years. Nou, het is gewoon zijn hele records, zijn hele verleden, ook als Kamervoorzitter. ...waaraan je goed kunt zien dat het gewoon een uh, ongelooflijk sterke conservatief was. Mark Coffin en heeft hier zijn vrouw bij zich. En zijn vrouw is een Romney supporter. Hoe teleurgesteld bent u? I am not surprised, but certainly disappointed. Bent niet verbaasd, maar wel teleurgesteld. Hoe verklaart u zijn verlies? Well, tremendous los, I would say. I'll be honest. I believe it's a religious issue. Ik believe echt dat de mensen van South Carolina cannot handle the Mormon issue. Volgens mij is het een, een religieuze kwestie. Heel simpel. De, de, de mensen van South Carolina, ze pikken het gewoon niet dat hij een mormoon is. Hoe zal het nu verder gaan de race, denkt u, voor uh, Mitt Romney? Is het nou completely open, you think? What do you think? I think it will make the race last longer, but I don't think that there are many states like South Carolina. If you've got a real evangelical component. Dat exactly is niet precies wat Amerika is. Er zijn awful heel veel staten die niet alleen fundamentally Baptist. zijn. Ik denk zeker dat de, de echte race, de echte competitie zal nog langer gaan duren. Maar laten we niet vergeten, South Carolina is niet heel Amerika. Dit is, een, dit is een toch zeer gelovige baptistische staat. En dat gaat gewoon niet op, dat geldt gewoon niet voor de rest van Amerika. Dus in de rest van Amerika heeft hij volgens mij nog grote kans met Romney. Ik heb een voorstel. Met hulp. We nu naar Florida and beyond. en beyond. Eind deze maand zijn de voorverkiezingen in Florida. Deze staat was nauwelijks meer interessant geweest. als de gedoodverfde winnaar met Romney, South Carolina, had gewonnen. Maar Romney heeft hier zo'n verpletterende nederlaag geleden. dat de race om de Republikeinse kandidatuur toch weer behoorlijk open lijkt te liggen. Ook al blijft Romney natuurlijk de rijkste en beste georganiseerde kandidaat. Maar geld is niet het enige wat telt, zo heeft South Carolina bewezen. Je moet ook kunnen debatteren. En dat, de heer Romney, is South Carolina toch een stuk slechter dan Gingrich. En we hebben hier in South Carolina dat mensen met de juiste ideeën... ...beet big money. En met jouw help gaan we het weer proeven in Florida. Dank u, wel. U hoorde een bijdrage vanuit South Carolina van onze correspondent Wessel de Jong. En Marcel zei het ook, maar ik verwijs u dus toch ook graag nog een keer... naar ons prachtige dossier op nos.nl over die Amerikaanse presidentsverkiezingen... en de race naar het presidentschap bij de Republikeinen. Gewoon naar de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de tweede helft van de competitie is van start gegaan afgelopen ja. weekend. En de topclubs hebben punten laten liggen. AZ, PSV. Um, als je wat wil, moet je het nu doen. Waarom ja. komen ze dan zo slap uit die stuitblokken? het is inderdaad bijzonder, het ging door waar we gebleven waren, bij de onvoorspelbaarheid en uh, ja, dat AZ tegen Ajax niet won, had AZ wel aan zichzelf te wijten, mag nog wel, Ajax speelde ietsjes beter en georganiseerder dan voor de winter, maar veel hield het toch ook nog niet in, AZ liet daar echt punten liggen en dan denk je, nou, dan gaat PSV uit bij Utrecht, wat heel pover is dit seizoen uh, toch echt de punten veroveren, maar dat lukte totaal niet, ook PSV speelde matig en zwak, ja, de topclubs uh, geen van de clubs kan de wedstrijden echt naar zijn hand zetten, nu won Twente wel weer met 5-0 van RKC, Feyenoord door veel mensen en ook eerlijk gezegd door mij nog een beetje verwacht misschien wel na de winter ging, ook heel slimelig onderuit bij VVV. Kortom, uh, ja, de onvoorspelbaarheid blijft. Uh, ik hou het op een race tussen PSV en AZ, maar naar aanleiding van gisteren zou je kunnen zeggen die competitie is zo open als het maar kan. Het is wel leuk, maar soms is het toch ook wel heel matig hoor. Zullen hmm. we even over het schaatsen praten ook? Hè? Want um, uh, volgend weekend is het WK Sprint uh, schaatsen. Afgelopen weekend was de laatste test voor de sprinters in Salt Lake City. Wat is jou opgevallen? Nou, er uh, was natuurlijk zaterdag een prachtig Nederlands record van Jan Smeekers. Dat blijft toch altijd mooi op die 500 meter, 34, 40. Gisteravond reed hij 34, 69. Hij heeft toch wel heel goed gesprint, maar het zit zo ontzettend dicht bij elkaar. En dan heb je die duizend meter waar weer hele andere mensen. Johnny Davis dit weekend weer en Stefan Groothuis, de Nederlander die twee keer tweede werd. Goed naar voren komen. Op dat WK sprint volgende week. Ja zal je vier hele goede afstanden moeten rijden. Dat, dat klinkt heel obligaat. Maar zo is het ook altijd waar weer bij dat sprinten. En degene die dat lukt. Ja dat zal lastig zijn. De Aziaten lieten de duizend meter lopen gisteren. In verband met dat kampioenschap volgende week. Ik denk dat er wel zeven, acht mensen volgende week wereldkampioensprint sprint kunnen worden. Maar het leuke is in ieder geval dat er een aantal Nederlanders aan de start staan. Die denken daar zou ik ook wel eens bij kunnen zitten. Bij de vrouwen eh, is dat helaas niet zo. Op de 500 meter eh, leveren we wel erg veel in gisteren. Op de duizend waren we heel goed, maar bijvoorbeeld Laurien van Riesen, die won de duizend meter, maar die gaat niet naar de wk sprint want die is niet geplaatst. Nesbit wint normaal altijd die duizend meters, maar die liet ze ook lopen. En bij de vrouwen zijn het toch wel de Aziaten en Jenny Wolf die de medailles en het podium gaan uh, verdelen. Maar bij de mannen zitten we uh, vol spanning te kijken. We hebben geen grote traditie op grote WK-sprints, maar uh, we beginnen er toch echt aan te komen. En uh, Jan Smeek 34-40, 34-69, die was dit weekend toch wel heel goed, dus het belooft veel. Want ook Calgary volgende week is een hele, hele snelle baan. Dan nog even waterpolo en dan gaan we de dames, Tom. Want we verwachten ja. toch wel een medaille op de Olympische Spelen. Maar uh, mochten ze dat al halen, is die verwachting dan wel terecht? Want het is uh, worstelen en ja. bovenkomen. Nou, gisteren was het natuurlijk vooral een wedstrijd die ze dan moesten winnen en die mocht ook niks mis mee gaan. Veel zenuw in het begin, ook tegen Groot-Brittannië speelden ze. Uiteindelijk kwamen ze wat losser. Wonnen die wedstrijd uiteindelijk ruim met 12-6. Betekent wel dat dat de mentale druk een beetje weg is. Ze zijn nu geplaatst voor dat Olympisch kwalificatietoernooi. Maar de race is heel, heel dicht bij elkaar. Ook twee wedstrijden met één goal verloren. Morgenavond gaat het allemaal verder in een soort tussenronde. En uh, ja, we zijn er nog lang niet. Maar het is ook een toernooi wat zich nog heel erg ten goede zou kunnen keren van Nederland. Het zal morgen een wedstrijdje worden met weer één doelpunt verschil. We hebben er nu twee verloren. Laten we hem gewoon maar eens winnen uh, morgen. Die dames Waterpolo's hebben wat goed te maken van de eerste week. En ik hou daar toch merkwaardigerwijs wel veel vertrouwen in. Goed, eerst het EK dan maar eens en dan ja. over de Olympische Spelen. Tom van Dijk, dankjewel, tot morgen. Ja, het was een bijzonder politiek weekend ook met congressen en peilingen. Zo meer van onze Haagse redactie. Eerst horen hoe het is op de weg Wijnand Zwaan. Al vanuit Flevoland is het nu druk. Op de A27 vanuit Almere gebeurde een ongeluk bij Hilversum. Nou, de weg is daar weer vrij, er staat dan wel file. De alternatief ligt er nog slechter bij. Op de A6 Lelystad richting Muiden, want ook daar is een ongeluk gebeurd. Bij Almere stad West staat inmiddels 8 kilometer file. De linkerrijstroop is dicht. En helemaal dicht is de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Dat is tussen Knopend Beverwijk en Knopend Velsen. Na een ongeluk omrijden kan het beste via de Velzer-tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In ja, dat de politieke weekend waren de traditionele middenpartijen aan de beurt. In noodverkeer is ook CDA en van de A. Ze hielden allebei een partijcongres. En bij allebei wordt er hard gewerkt aan het geknakte zelfvertrouwen. Bewijs dat de weg terug voor CDA en Partij van de Arbeid er nog lang niet is... en nog heel lang is, bewees de peiling van Maurice de Hond dit weekend. De SP is voor het eerst de grootste partij voor Nederland... Als er nu verkiezingen zouden zijn, Nou, we over praten met politiek redacteur Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Het CDA wil dat natuurlijk ook graag weer worden, de grootste partij van Nederland. En dat willen ze doen via uh, het zogenaamd strategisch beraad. Nieuwe uitgangspunten zijn daarin geformuleerd. Mm, kun je de gevoelens eens omschrijven die loskwamen op het CDA-congres? Nou, dit had de partij echt heel hard nodig. Het was een echte ja, feel-good show. Het was een soort uh, politieke healing-sessie als je er naar keek. <laughs> en uh, ja, je weet natuurlijk dat die samenwerking met de PVV en hoe dat tot stand is gekomen... Nou, zowel de mensen die ervoor waren als tegen binnen het CDA... die hebben het er eigenlijk allemaal moeilijk mee. En daar ligt er nu eindelijk een document met een nieuwe koers waar iedereen achter staat. Uh, ja, de terugkeer naar het midden werd echt gevierd als een bevrijding... En ja, nu durven ze weer met enig zelfvertrouwen... de zaaltjes in de discussie met elkaar aan te gaan. De partij is er natuurlijk nog lang niet... maar bij het CDA is het wel het gevoel van een nieuwe start. Hmm. En um, ja, die nieuwe koers, kiezen en verbinden... staat haaks op heel veel punten in het regier- en gedoogakkoord. Wat is de verwachting binnen het CDA? Gaat dat werken? Ja, dat, dat denken ze van wel. Kijk, ze, ze zeggen we staan voor onze handtekening. Dus we gaan gewoon stug en, en trouw door met het uitvoeren van het regeer- en gedoogakkoord. Eh, akkoord. Ja, en die nieuwe koers, eh, die is er eigenlijk pas voor het, het verkiezingsprogramma, voor de volgende verkiezingen. Ja, ja. Dat dit, klinkt natuurlijk dit, allemaal heel erg logisch. Dit vinden ze pas over, over twee jaar? Een paar jaar? Ja, 2015 eh, pas. Hmm. Dus ja, drie jaar. Uh, maar ja, dat, dat, dat is idea de ideale situatie. Het probleem is natuurlijk dat er extra bezuinigingen voor de deur staan... En dan wordt het regeer- en gedoogrecord gewoon opengebroken. En dan is het natuurlijk nieuwe ronde, nieuwe kansen. En welk CDA zit dan aan tafel? Nou, dan pakken we gelijk het gevoelige dossier bij de kop: de hypotheekrente aftrek. Ja, welk CDA zit dan aan tafel? Is dat het CDA van Balkende, van de vorige campagne, die zei dat is een breekpunt, daar gaan we niet aan tornen? Of zit daar het CDA aan tafel? Van, het, van de nieuwe koers. Ja, en dat is toch wel een vraag eh, die beantwoord moet worden heel erg snel. En je hoorde toch al bij heel veel leden van ja, kunnen we niet al direct met die nieuwe koers beginnen? Want het bevalt wel. Oh, dus het gaat zeker op momenten knellen, dat is zeker. Goed, dan naar de Partij van de Arbeid. Um, sprake van opluchting, want Job Cohen gooit de beuker in, kreeg ovationeel applaus. Men zat daarop te wachten? Op deze ja, woorden van ook daar zaten ze Ja, ook daar zaten ze op iets te wachten bij de Partij van de Arbeid. Nou, je hebt het gehoord, deze uitzending. Eh, vol de aanval op Rutte van Cohen. Dus ja, ook daar, net als bij de, het CDA, hebben ze weer enige kleur op de wangen naar dit weekend. En wel eh, politiek van belang. Cohen heeft gezegd eh, als er nu nog eh, bezuinigingen gaan komen, wij gaan ze niet meer steunen. Dus ja, VVD, CDA en PVV moeten de extra bezuinigingen eh, geheel voor eigen rekening nemen. De hulp van de oppositie, en zeker van de PvdA, daar mogen Kijk, dat is interessant. Het CDA vaart een andere koers, althans, euh, nou ja, nog niet officieel, maar toch is het in de partij gaande. Het PvdA van de zegt nee tegen Rutte. Hoe vervelend vinden ze dat bij de coalitie? Nou ja, dat is natuurlijk allemaal wel, wel, wel even slikken. Dat, wordt natuurlijk, dat soort ontwikkelingen worden altijd met met Argers ogen bekeken. Nou ja, bij het CDA denken ze, nou goed, als zij de belofte doen... we houden al onze handtekening, dan, dan vertrouwen we daar maar op. Maar met de PvdA is het natuurlijk ook gewoon lastig. Uh, ze hebben natuurlijk een aantal grote dossiers... hebben ze wel uh, binnengehaald met hulp van de oppositie. En als je nu al die extra bezuinigingen moet invullen... dan houdt het wel dat de PVV voor iedere bezuiniging moet tekenen. Uh, ja, tot op dit moment konden ze af en toe de snor drukken. Dat gaat niet meer uh, lukken. Dus dat legt wel meer druk op die onderhandelingen. Goed. Dan nog naar de SP. Grootste partij als er nu verkiezingen zouden zijn volgens de peiling. Um, hoe, hoe logisch is het? Want PVV verliest. Partij van de Arbeid gaat natuurlijk ook niet goed. En hoe blij zijn ze er eigenlijk over bij de SP? Het is sowieso logisch. Het is de partij die, die een heldere koers vaart. De, de, de PVV-kiezer begint misschien te zien... Hey, het is onze, onze PVV die al die bezuinigingen mogelijk maakt. Dus die mensen stappen over naar de SP. Ja, ze zijn natuurlijk verschrikkelijk blij. Ze beseffen natuurlijk ook maar het zijn maar peilingen. En normaal gesproken zijn de verkiezingen heel veel weg. Maar ja, ze genieten zeker van het moment. En, maar ja, goed, ze beseffen ook dat je dan wel meer in de wind uh, komt te staan. Dat er beter op je gelet gaat worden. En dan staat bijvoorbeeld in één keer uh, mark Robin Visser voor je deur. <laughs> ja. ja, mark Robin. Tjonge. Hoeveel vinden ze dat in Heerlen, dat ze meer in de wind komen te staan? Ja, wij staan nu ook, we staan letterlijk ook in de wind nu, uh, Lara. Want we zijn uh, maar eens even uh, de stad ingegaan. En ik zal het meteen maar even aan de local burgemeester vragen. Mevrouw de Wit, hoe vindt u dat nou om niet alleen letterlijk... maar ook figuurlijk meer in de wind te staan? Nou ja, we zijn dat een hele wel gewend. Dus uh, geen probleem. Want u zwaait hier uh, de scepter. Ja, dat klopt. En ook hier roepen SP's we natuurlijk... SP is de grootste partij, bedoel ik. Ja, ja zeker. Dus, um, en ook hier roept dat natuurlijk tegenstand op. En is er altijd politieke concurrentie. Hoe maar... merk je dat? Wat voor tegenstand? Nou, uh, felle debatten soms. Uh, um, toch ook wel campagnes, zeg maar, om slecht over ons uh, te vertellen. Ja. Maar tot nog toe heeft dat niet zoveel vat gehad op de mensen in heren. Vertelt u eens even, u wilde mij graag meenemen naar dit gloednieuwe busstation... wat aan het uh, spoorstation is, is gebouwd. Ja, nou, hier zijn wij heel erg trots op. Uh, zeg maar, dit is het nieuwe busstation van Heerlen. Er komen iedere dag duizend uh, mensen. Is dit nou een echt sp busstation Nee, natuurlijk niet. Het is ontworpen door een kunstenaar uit Heerlen. En uh, uh, dit is onderdeel van wat het maankwartier wordt. En waarom bent u hier zo trots op? Ik ben hier trots op omdat uh, dit, uh, zou je kunnen zeggen... een onderdeel is van uh, de toekomst van uh, onze stad. Onze stad heeft hele grote klappen opgelopen in uh, de mijntijd. En waar we de laatste jaren mee bezig zijn is herstellen wat mooi is... Dat is dan die oude bioscoop die hier tegenover ligt, de Royale. Dat is een van de mooiste bioscopen van Nederland. En dat valt natuurlijk niet mee in tijden van crisis. Nee, dat klopt. En uh, vorige week is het besluit gevallen in de gemeenteraad dat we dit uh, gebied, het maankwartier af gaan maken. En dat komt omdat we daar een belegger voor hebben gevonden. Juist. En dat is mede aan uw partij en uw inzet te danken. Ja, Dat zeker. mag je zo zeggen. En aan veel partijen in Heerlen, want dit vraagt natuurlijk heel veel samenwerking in zo zo'n project. Peter van Zutphen. Ja. Ik had u vanmorgen al even aangekondigd. De andere SP-wethouder van Heerlen. Ja, ik, ik ga over de zorg, welzijn, armoede enzovoort. Ook een heel actueel ja, thema. Ja, en ik dus, heb gehoord dat u tijdelijk ook nog de portefeuille financiën erbij gekregen heeft... omdat uw collega ziek is. Ja. Dat wil dus zeggen dat de SP zo'n beetje alle grote Sorry. portefeuilles wel... Hè? Ja, uh, tijdelijk. En, uh, het is druk, maar we doen het graag. Ja, en ja, Er wappert toch net geen rode vlag op het gemeentehuis van Heerlen. Dat, uh, dat, dat valt wel mee. Dat is iets waar we wel eens uh, grappen over maken. Maar, oh ja, is uh, dat zo? Ja, natuurlijk. Als, Vertel eens. Als ik in de zomer uh, zo ongeveer de enige wethouder ben uh, die nog in huis is... dan dreig ik mijn collega's altijd van tevoren dat ik de rode vlag gehuizen op het gemeentehuis. Maar dat heb ik toch niet waargemaakt. Maar uh, het is wel uh, voor de mensen in de stad natuurlijk heel herkenbaar dat de SP hier een belangrijk stempel op de stad duurt. Even kort, alle tomaten op het stokje. Er zijn mensen die echt bang zijn dat als de SP inderdaad groot en sterk wordt... dat het, dat het hier een beetje maoïstisch, communistisch... De ja, dat, kijk, dat hebben we in 2006 ook gehad, toen de SP hier verreweg de grootste werd in de gemeenteraad. Toen zei je uh, CDA dit is een ramp voor de, uh, voor de stad. Ja. Uh, Jullie laten hier in Heerlen nu op dit moment aan mij zien dat het wel meevalt. Ja, dat Heerlen wordt goed bestuurd. De belastingen zijn uh, omlaag uh, gegaan. Onze sociale dienst wordt niet alleen het sociaal beleid, maar heeft ook nog eens een uh, goedkeuringsstempel van het ministerie gekregen. Dat Lek. we prima werken, dus het gaat hier goed. Wij gaan nog even doorwandelen door Heerlen, goed? Prima. Ja. Oké, okay, lekker. In de wind. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Door de hoge kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bijna 60% van de zelfstandigen zonder personeel, de ZZP'ers, deels of helemaal niet verzekerd. Wijzer in geldzaken, initiatief van het ministerie van Financiën om de consumenten te informeren over geldzaken, spreekt in het AD van een zorgelijke situatie. Bijna 500.000 ZZP'ers blijken. Uh, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of een via verzekering te hebben afgesloten. Een grote groep denkt terug te kunnen vallen op de partner. Een kwart denkt genoeg financiële reserves te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Verder blijkt dat zeker 350.000 ZZP'ers geen of naar eigen zeggen onvoldoende geld opzij leggen voor de oude dagsvoorziening. Bent u de Griekse regering nog belastinggeld verschuldigd? Dan moet u oppassen, want de Griekse regering heeft een lijst gepubliceerd met namen van duizenden belastingontduikers. Zij allen zijn niet ingegaan op het ultimatum van de Atheense regering betalen of je naam terugvinden op een name and shame lijst. En op die lijst staan ruim 4000 rijken die de staat nog 14,8 miljard euro verschuldigd zijn, schrijft de Griekse krant Katimerini. De pers is vijf jaar geworden. Na vijftien weken van voorbereiding rolde in 2007 de gratis krant van de persen. Een groot deel van de krant staat in het teken van dit jubileum. Aan de onderkant van pagina 5 tot en met nou, 23 een overzicht van een aardige zaken waarover de krant berichten. Zo dus ontdekte de pers dat Nelly Kroes bij harde besluiten al vijftien jaar vaart op astroloog Simon Suiker... Verder klopte de krant aan bij de Egyptische moslimbroederschap... en vroeg zich af waar we bang voor moesten zijn. En de krant stuurde verslaggever Arnold Karskens de oorlog in. Uit 61 conflicten mochten de lezers kiezen welke oorlog dat zou worden. Welke oorlog dat was, dat schrijft de krant alweer niet. Huizen in Hongkong en Australië behoren uh, woningen... Uh, zijn nog steeds de duurste van de wereld... Nou, dat gaat niet helemaal lekker. Maar ik neem aan dat daar de duurste woningen van de wereld staan. Blijkt het jaarlijkse internationale woningmarktonderzoek... dat in handen is van het Australische ABC News. In het onderzoek is gekeken naar zo'n 325 steden in Australië, Canada... Verenigde Staten, Ierland, Canada, het Verenigd Koninkrijk... Nieuw-Zeeland en Hongkong. Gemiddelde prijs van een woning in de Australische grote steden... bedraagt ongeveer 6,7 keer het jaarlijkse gezinsinkomen. Alleen in Hongkong zijn huizen duurder. Ongeveer 12,5 keer het jaarlijks bruto inkomen. Nieuw-Zeeland eindigt net achter Australië. En Sydney is na Hongkong en Vancouver de duurste stad. Nou Nog even naar goed nieuws voor schaatsfans volgens de Telegraaf. Gaat het vriezen? Echt waar. Uh, rond het weekend stroomt koude lucht van Rusland naar Europa. Overdag uh, dalen de temperaturen dan tot het vriespunt. In de nachten gaat het, zeker begin volgende week, matig tot mogelijk streng vriezen. Na acht uur hoort u meer over Syrië en de reactie op het voorstel van de Arabische Liga. Dan hebben we het over de nieuwe natuurwet van de oppositie. Die vinden dat staatssecretaris Bleker het niet goed doet. En praten we na half negen met de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Pekman. Morgen om zeven uur. Yep. Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal.